Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Woede in Rozendaal over een uit de hand gelopen laatste kroegavond. Bij een café in het centrum kwamen gisteren te veel mensen bij elkaar om voor het laatst een biertje te drinken voor de kroegen op slot gingen. Bezoekers hielden geen afstand en zongen luidkeels mee. Hey, De burgemeester van Rozendaal heeft er geen goed woord voor over. Er is ook een aantal gelegenheden geweest waar uh, het werkelijk alle spuigaten uitliep. En waar ik toch een beschamend beeld heb gezien van mensen die zich hebben misdragen uh, richting de noodverordening, richting de regels. Andere kroegbazen in Rozendaal zijn ook niet blij met de beelden. Ze noemen het pijnlijk om te zien. Zeker 71 Nederlandse coronapatiënten kunnen terecht op de intensive care in Duitsland. Zoveel bedden zijn er in ieder geval beschikbaar in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De eerste patiënten worden morgen of overmorgen overgeplaatst naar Duitsland... om te voorkomen dat de reguliere zorg hier stil komt te liggen. De politie in Utrecht heeft een jongen van 16 opgepakt omdat hij twee vrouwen zou hebben betast. Dat gebeurde gisteravond. De politie was er snel bij en is benieuwd of er misschien meer vrouwen door de jongen zijn lastiggevallen. In het luchtruim boven Los Angeles is opnieuw iemand met een jetpack gespot. Hij vloog op iets minder dan 2 kilometer hoogte, volgens de bemanning van een vliegtuig dat er langs vloog. Anderhalve maand geleden gebeurde het ook al eens. So, American 1997, okay. Thank you. Were they off to your left side De politie onderzoekt de zaak, maar heeft nog niemand op kunnen pakken. En dan het weer op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 12 graden. Staat ook best wel wat wind. Morgen een zonnetje, meestal droog en ook 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB.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 Laat we eens eventjes binnenkomen, denk ik, op deze 15e oktober, eh, vrienden van Alternative FM. Eh, Lawrence komt uit Zwijndrecht, eh, maar goed nieuws voor uh, de mensen die uh, van dit genre houden, want de posting of uh, de statusmelding van uh, de band uit Zwijndrecht uh, ligt er niet om. 25 september is een beetje het echte wapenfeit dat ik iemand zie zitten op een gitaar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 photographs you know the cheap ones from the bar take your little Ja.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 Take the Alexa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 that I could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 behind glass but her eyes forever searching for the rules of this game of this game. It for the good or did I start off my journey on a wrong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 Goedenavond, ja. Ja, want het is al hier een tijdje terug. Ik geloof ergens in, uh, in, in mei of in juni een beetje. Ik denk ik juni geweest dat we elkaar uh, hebben gesproken. Want het was, denk ik, ook de aanleiding geweest van... dan moet ik even goed kijken. Het was niet hollow, het was volgens mij... Uh,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 En in de MA5-studio's is het uh, verder geproduceerd. Ja. Dus dat, uh, Maar ik ben echt uh, ontzettend blij met hoe het is geworden qua ja. sound en qua lagen. En, uh, qua, uh, ik wilde echt een, echt een filmische sfeer in krijgen. Ja. En ik vind dat wel echt uh, goed gelukt. Ja, uh, want ik zeg niet alleen Leonard Cohen, klinkt er niet door. Maar ik zeg ook stiekem Nick Drake. Ja, nou dat is wel een compliment natuurlijk, want... Uh,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 met de frissere blikken naar kijken. En andersom. Ja. Het zijn wisselwerkingen, kort ja. gezegd. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat, ah, oké, okay. nou, ja, goed. Uh, maar ik neem aan, jij je, nou, je zegt het eigenlijk zelf al, je leert elke dag. Uh, uh, maakt het je ook wat wijzer in uh, Muziekland op een gegeven moment? Ja, tuurlijk, ja Alles wat je ja. meemaakt en, en hoe het allemaal werkt, en, uh, dat, dat maakt je natuurlijk gewoon wijzer. En dat je meer incasseringsvermogen krijgt erin, denk ik. Ja, eh, dat, je zegt het, incasseringsvermogen, want het, eh, het is weer eh, drama eh, buiten. Hè, met, met alle maatregelen die eraan zitten te komen. Je moet eh, maar afwachten of eh, we nog met 30 man ergens in de zaal kunnen blijven zitten... om naar, te, naar iets te kunnen luisteren of wat dan ook.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 Ja. ja, afwachten ook. Ja, nou ja goed, dat, dat, dat is even voor de toekomst.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 Ja, dat, ja, geduld is altijd goed denk ik en uh, ja, ik zie deze tijd ook wel weer heel veel voordelen eigenlijk. Mm. en uh, ja Weet je, zo'n kleine setting spelen, dat komt, ja, mijn muziek is natuurlijk uh, echt wel tot z'n recht. Mm. En, en ik kan niet zeggen dat, het, uh, dat ik voor drie keer voor uitverkocht Zaaltje heb gespeeld. Mm. Dus, uh, ik heb ooit een keer in een voorprogramma gestaan van Kees Mayfield en ik ja. vond er ook... Kees Mayfield en Joey, uh, nou dat is uitverkocht, nou dat vond ik ook wel stoer. Ja. <laughs>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 Oh, wat was dat Wees bedoel je? Ja, yeah. ja, ja. Ja, je, je, je kent je, kent, uh, je, je tracklist uh, goed van jou eigen goal, in ieder geval. Ja, ja. Nou, nou, ik moest uh, ook, ook in, de tij, in de tijd van het maken van het artwork, moest ik ook heel vaak kijken van, uh, zijn er, klopt er volgorde nog en weet je wat? Dus ja, uh, ja, ja.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 Dead. Crawl on all fours, bet you can stand up, if you don't wanna talk, if you don't wanna say, what was strange. Right. See culture afar. I'm gonna make you suffer for all the haziness and craziness. Don't you put up a fight? You will never be right for all the haziness and craziness that lies you hide The saints are coming and the liquids are cold.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 seeds that led us to a dream. Imagine. Stay open The feeling is Het album We All Differ uit van de Bolly Frames. Everything Together was het laatste van het Hornse vier of tal Wat we van hun hebben gehoord. Dat is geloof ik afgelopen maand uitgekomen. counter van The Lost Noise hoorde je daarvoor. En daarvoor was het de beurt aan Dayweaver. En met Hurricane...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 We'll